Elmer Schoenberger, Claude Vivier en Louis Andriessen. Visioenen van vreemde steden. Donderdag 1 maart, kwart over acht, Muziekgebouw aan het IJ.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 zei je op dit nou altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. het van Brakel. Goedenavond, het is volop herdacht uh, vandaag de slag in de Javazee nu 70 jaar geleden, op 27 februari 1942. De gevolgen waren catastrofaal. In 1944 vertrekt een jong meisje uit Brabant naar Indië. Ze ging de Nederlanders helpen die zo zwaar geleden hadden onder de Japanse bezetting. Zo dadelijk haar verhaal. De Waddeneilanden. het eerste ding van vanavond. De Waddeneilanden houden hun hart vast. De ene grote tanker, olietanker, na de andere passeert de kust. De vaarroute is overvol. Met alle gevaren van dien op een milieuramp van ongekende omvang. Die bedreigt de Waddeneilanden. Het kan maar zo misgaan. Zeebioloog Hugo Nijkamp, goedenavond. Goedenavond. Vanuit de studio in Brussel, waar u werkt als directeur van Sea Alarm eh, in de Belgische hoofdstad. Die eilandbestuurders, van de bestuurders van de Waddeneilanden, willen dat er wordt ingegrepen. Begrijpt u dat verlangen ingrijpen dus op die volle vaarroute? Ja, ik weet niet goed de achtergronden van dat uh, verhaal. Uh, schepen die varen overal, overal in Europa. Wij richten ons op uh, Europa, uh, met name die dreiging die ervan uitgaat. Uh, van uh, schepen die eventueel olie gaan verliezen door een incident. En uh, als dat gebeurt, waar dan ook... Uh, kan dat behoorlijke gevolgen hebben. Ja. Nou ja, die eilandbestuurders zeggen... er zijn zoveel vaarbewegingen, scheepsbewegingen... meer dan 260.000 per jaar. En die routes worden maar voller en voller. Uh, en bovendien houden die schepen zich niet altijd aan de vaarroute... die ze moeten afleggen. Dus, jij jij wat gebeurt er met onze wadden? Ja, nou ja, ik... Um... Ik zit hier niet om uh, politiek uh, daarop te reageren. Uh, schepen die varen overal. En uh, vanuit Sierlaar uh, zijn we bezig om uh, dit soort rampen voor te bereiden. Uh, dus zo gauw er een ramp plaatsvindt, dan uh, komen wij daarvoor in actie. Ja. En dat doen wij om, um, om ja, alles wat er met zeeleven, uh, met name vogels, zeezorgdieren... Um, wat daarbij in aanraking komt met de olie, om daar een oplossing voor te bieden. Ja. Want uh, we hebben even, dat laat ik u zo horen, wat, uh, wat olierampen op een rijtje gezet. En dan komen ze inderdaad bovendrijven, niet alleen uh, letterlijk, maar ook figuurlijk. De besmeurde vogels, bijvoorbeeld twee jaar geleden in de Golf van Mexico. Maar uh, dichterbij in de tijd de ramp voor de Belgische kust... met het Noorse schip uh, Tricoloor. Ja, spoelden honderden vogels aan. Volgens de laatste berichten is de olietanker... die op de kust van de Shetland-eilanden is gelopen... nog niet in tweeën gebroken. Er zijn wel gaten in de tanker... en duizenden liters olie zijn al uit de tanker gespoeld. lange olievlekken uit het schip... kondigen de vermoedelijk grootste milieuramp... in de Britse geschiedenis aan. De tanker die voor de kust van Spanje olie lekt... zorgt voor grote problemen. In tweeën gebroken is de prestige afgezonken... naar de ruim drie kilometer diepe zeebodem... Soldaten van het Spaanse leger doen hun best om de stranden van de dikke Smuriton te doen. Dat gaat nog maanden duren. Er zijn toch al 600 dode vogels geraakt en een stuk of 200 levende zijn naar de asielen gebracht. De vogels betalen, zoals altijd bij dit soort rampen, het gelach. Sommigen dropen echt van de olie en uh, ja, dan hebben ze waarschijnlijk ook heel veel binnengekregen. En olie veroorzaakt 32 graden brandwonden. Meneer Nijkamp, Hugo Nijkamp, u zei net, uh, ja, als er een ramp gebeurt, dan komt C-Alarm in actie. Um, wat is C-Alarm voor organisatie? C-Alarm is een kleine organisatie. We zitten in uh, Brussel. Uh, we zijn eigenlijk met uh, twee, drie mensen. En uh, wij zijn een soort uh, crisiscentrum voor dit soort rampen, voor Europa, maar ook wereldwijd. En uh, wat er normaal gebeurt is dat wij een uh, telefoontje krijgen van een uh, land. Dat kan via een organisatie die daar zit of uh, de autoriteiten. Dat er ergens een ramp plaatsvindt uh, waarbij de dreiging voor zeevogels of uh, andere dieren groot is. Ja, dan krijgt u een telefoontje. En, en wat, wat is dan de actie die u onderneemt? Ja, wij uh, coördineren dan uh, de expertise die nodig is om met dat probleem om te gaan. Dus uh, er kunnen dode vogels uh, aanspoelen, er kunnen levende vogels aanspoelen. En uh, als dat gebeurt, dan, uh, dan, wordt er vaak, dan is er vaak behoefte om daar wat aan te doen. Uh, ja. Dus dode vogels moeten geraapt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Maar vooral de levende vogels, uh, die vragen nogal aandacht. Uh, die nemen aandacht in de media. En dan is er al gauw een roep om uh, de vogels uh, een helpende hand te bieden. Ja. En uh, daar is in het verleden, is daar, uh, ja, was dat eigenlijk niet goed georganiseerd. Ja, vertel eens wat er uh, dan misging. Nou, er zijn veel mensen die dat uh, doen. Uh, vaak komt het publiek in actie, die weet niet precies uh, hoe je met die vogels moet omgaan. Dus er zijn mensen die nemen een, uh, nemen een vogel mee naar huis en proberen die te wassen in een badkuip. En uh, er zijn andere organisaties die komen daar. Er komen vaak meerdere organisaties die weten dan niet precies wat ze van elkaar doen. En uh, dat, dat heeft in het verleden nogal uh, tot problemen geleid. En, uh, in in 1999 is daardoor, uh, was daar de roep om een organisatie op te zetten... die dat beter zou coördineren. En die ook de contacten maakt met uh, allerlei partijen... zoals overheden, maar ook met de olieindustrie, met de scheepvaartindustrie. Oh, dus ze werkt Industrie. ook met de olieindustrie samen? Wij, uh, wij werken met de olieindustrie samen. De vijand, hè? Uh, Niet voor mij. <laughs> De, de olieindustrie is uh, dan praat je over uh, bedrijven die wereldwijd gevestigd zijn. Soms zijn het staatsbedrijven, soms zijn het uh, multinationals. Um, ze hebben allemaal hun eigen activiteiten. Uh, wat zij samen doen, uh, dat is uh, proberen om een zo goed mogelijke paraatheid te hebben voor het uh, bestrijden van olierampen. Ja. En uh, dat is dus eigenlijk ook wat wij doen. Wij richten ons op uh, dieren. Wij hebben uh, grote netwerken met uh, experts en met ook uh, niet commerciële organisaties die uh, zich uh, inzetten om die vogels te redden. Uh, en daar komen twee werelden bij elkaar. De olieindustrie die is uh, in, hun, uh, in hun belang om zo goed mogelijk voor te bereiden... Uh, om, om een olieramp te bestrijden. Uh, kijken ze dus ook naar het, uh, het dierenleven. En uh, zij hebben uh, ons gevraagd om met hen samen te werken... om uh, ja, expertise beschikbaar te maken. Maar kunt u, als u ons het... eens meenemen naar een ramp waar u, waar u bij geweest bent? Wat, wat, uh, wat doet u dan? Wat treft u aan en wat doet u? Nou, we zijn. Uh, bijvoorbeeld, de Prestige werd net al ge uh, genoemd in Spanje. Dat was een schip wat inderdaad naar de open zee werd getrokken. En uh, daar is het gezonken, er kwam heel veel olie vrij. En uh, daar werd dus ook gekeken, omdat dat dus uh, in een gebied was waar veel uh, zeevogels overwinterden. Uh, werd dat ook gezien als een hele grote bedreiging. En uh, toen zijn wij. Um, door de um, scheepvaartindustrie uh, zijn wij gevraagd om naar uh, het land toe te gaan om te helpen coördineren. Ja. En wij landen dan uh, op een vliegtuig, uh, op vliegveld en uh, wij zoeken dan contact met die uh, organisaties die dat proberen te doen. Ja. En op dat moment uh, wordt onze expertise wordt daar dus ook in ge herkend. En uh, wij zitten dan al snel ook in, um, in de organisatiestructuur... om te kijken van waar komen die vogels aan, hoe kun je dan het beste... Je, uh, je middelen inzetten om die vogels zo snel mogelijk op te pakken. En in dit concrete geval, wat gebeurde er met die vogels die zo besmeurd waren? Nou, die spoelden aan uh, langs een heel groot uh, deel van de kust... juist omdat dat schip naar de open zee was getrokken. dat is eigenlijk uh, sinds de prestige... wordt dat ook beschouwd als een niet zo goede uh, handeling. Wat, waarom niet? Omdat je dan een, een lekkend olieschip met, met veel lading... die trek je naar open zee en dan, dan veroorzaak je eigenlijk... als die olie vrijkomt, dat het over een enorm gebied zich kan verspreiden. Waar zou dat schip dan wel naartoe moeten? Nou, sinds de prestige is het ook heel erg op de politieke agenda gekomen. En de, de verschillende landen in Europa en zeker ook langs de Noordzee... Die, die zijn het erover eens dat dit soort gevallen... die moet je anders aanpakken. Het beste is om een schip zo snel mogelijk een veilige haven in te... Slepen. En ook al verliest hij daar olie, dan heb je die olie uh, snel onder controle, omdat hij dan in een beperkt gebied uh, wordt, uh, ja, ah, ja. vrijkomt. Ja, want je, je kunt, kunt zo'n haven natuurlijk afsluiten. Die haven kun je afsluiten. Dus uh, als ze ja. de prestige meteen hadden binnengesleept, want hij kwam, hij voer langs, langs de kust. En hadden ze dat meteen gedaan, dan, dan was die olieramp lang zo, uh, zo indrukwekkend niet geweest. Zeg, maar laat u de vogels die, die hulp nodig hebben, want dat zijn er dus heel veel, begrijp ik. Ja, ja dat kan variëren tot uh, enkele tientallen, tot, uh, tot vele ja. duizenden. Dat hangt een beetje samen met uh, de, de weersomstandigheden en ook het seizoen. Als je dus olie morst in een seizoen, bijvoorbeeld langs de Nederlandse kust... in het winterseizoen zitten daar gigantisch veel vogels. En een klein olievlekje kan daar enorme schade aanrichten. En als die vogels dus aanlanden, dan is het zaak om die dieren zo snel mogelijk op te pakken. En een goede verzorging te geven. Ja, en wat is een goede verzorging dan in dit geval? Dat is zo snel mogelijk in een gespecialiseerd omvangcentrum brengen. Langs de Nederlandse kust heb je bijvoorbeeld vijf asielen... En, en een aantal oh ja. ondersteunende asielen. Uh, daar gaan die vogels normaal naartoe. En dan krijgen ze de, de, de expertise die ze nodig hebben. Als ja. je praat over een hele grote ramp met duizenden vogels, dan zijn die kleine asielen zijn niet afdoende. En uh, we hebben in Nederland, uh, zijn wij dus ook bij betrokken bij een uh, samenwerkingsregeling. Uh, waar al die asielen samenwerken met uh, de overheid, in dit geval Rijkswaterstaat. Om in zo'n geval met veel vogels, uh, om daar uh, in een hele korte tijd een groot tijdelijk centrum uh, op te zetten, ja, ja. een tijdelijk opvangcentrum. Uh, en daar worden die, die vogels naartoe gebracht. En dan worden ze gereinigd en uh, overleven ze het dan? Uh, gewoon globaal gesproken, komen ze, komen ze die tijd door? Dat hangt van verschillende omstandigheden af. Maar dat, uh, normaal zou dat wel uh, kunnen. Er zijn hele goede methoden ontwikkeld internationaal... Die, um, die dit soort overlevingskansen vrij groot maakt. Maar daar zijn een aantal voorwaarden aan uh, verbonden. Uh, dat hangt af van het soort olie waarmee de uh, vogels uh, besmeurd zijn. En dat hangt ook af uh, bijvoorbeeld met de snelheid... waarbij die vogels uh, in dat uh, gespecialiseerde asiel terechtkomen. En als ze daar dus uh, snel naar binnenkomen, de juiste behandeling krijgen, uh, dan, dan heb je een grote kans dat je de vogels die je binnenbrengt, dat je die erdoorheen doorheen slijpt. Ja. Maar dat is ook weer afhankelijk van het aantal vogels. Ja, je kunt uh, als er tienduizenden uh, binnenkomen binnen korte dagen, dan is dat uh, onder, al, onder alle omstandigheden is dat vrij moeilijk om die allemaal de nodige zorg te bieden. En wat we dan doen is, uh, dan selecteren we normaal op uh, de beste soorten, de beste individuen. Uh -huh. En dat hangt dan ook weer af van uh, bijvoorbeeld uh, vogels die, uh, die van belang zijn uh, omdat hun populatie uh, um, bedreigd wordt. Die gaan dan voeren. Ja, begrijp ik. Je spreekt met warmte en liefde over de opvang van gekwetste vogels. Uh, is het zo dat er wel echt aandacht uh, voor de dieren is of gaat de aandacht vooral bij zo'n ramp uit naar het opruimen van de olie? Uh, traditioneel gaat het echt heel erg naar, de, naar het opruimen van de olie. En uh, gelukkig uh, zijn steeds meer overheden en organisaties die raken zich ervan ja. bewust dat uh, dat, het dus dat aspect van, van dieren ook belangrijk is. Ja. En dat kun je dus niet uh, um, op het laatste moment laten aankomen. Dus uh, wij, wij propageren ook met name in Europa al, uh, al jarenlang uh, om rampenplannen daarvoor in, in, uh, in werking te laten. Ik hoor een uh, beetje doorschemeren dat u zegt Europa kan wat actiever zijn. Europa is vrij actief. Oh. Er zijn verschillende delen van Europa waarin daar grote voortgang is geboekt. Dan praat ik over de Oostzee. Die landen die ja. hebben daar gezamenlijk een hele goede regeling afgesproken. Die ondersteunen elkaar ook. En dat is echt een heel positieve ontwikkeling. Ook de Noordzeelanden doen er aan mee. Die hebben ook onderkend dat dit een, een, een zaak is die zij ook samen moeten bespreken. En nou is we zijn dus echt volop aan de gang om, om dat in verschillende landen ja. goed... Uh, um, voet aan de grond te laten krijgen. Er zijn landen die hebben al een plan uh, op zijn plek, zeg maar. Uh, Nederland die heeft dat dus ook. Je hebt andere landen die, uh, ja, die, die zijn ermee bezig. Die worden dus ook met, door hun buurlanden gestimuleerd om daar naar te kijken. Dus dat interna die internationale aanpak die is, uh, die is, dat is erg groot. belangrijk Ik ja. hey, dank u wel, meneer Nijkamp, voor het, uh, voor het warme verhaal over de... Dieren die het zo slecht treffen bij zo'n zo olieramp. Hugo Nijkamp van Sea Alarm in Brussel. Oké, okay, graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Het Govert van Braco. Het is vandaag herdacht uh, de, de slag in de Java-zee, 70 jaar geleden. Het betekent het einde van het Nederlands bestuur over Indië... en de definitieve overheersing door de Japanners. Maar het eenmaal ontketende oorlogsgeweld ging verder... Door een onverwachte aanval van het agressieve Japan op Pearl Harbor barstte in het verre oosten de oorlog los. Ook hier schaarde Nederland zich aan de zijde der bondgenoten. De historische woorden van admiraal Doorman, ik val aan, volg mij, zijn het symbool van moed en trouw voor onze Nederlandse marine. Doch tegen de enorme Japanse overmacht was zij niet opgewassen. Het, uh, het veranderde... Het uh, leven van de volgende gast, Wilma Goosens Kortenhorst, Wilma Kortenhorst toen uh, geheten. Uh, u, uh, uw leven veranderde. Een meisje uit Rosmalen. Hoorde u uh, toen, mevrouw Kortenhorst zeg ik maar, Max Halve, want zo heette u toen. Hoorde u dat nieuws toen in uh, Rosmalen, wat er gebeurde in de Javazee? Nee, absoluut niet. Want we waren dus ja, bezet met moffen. En je kon dat over de Engelse radio, moest je stiekem luisteren. En dus dat is ons... Nou, we hebben het niet gehoord. U hebt het niet gehoord. Uh, twee jaar later werd in Nederland het vrouwenkorps... van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger opgericht. Uh, en daar werd u een van de eerste vrouwelijke leden van. Hoe is dat gegaan? Wij waren, woonden dus in Rosmalen. En mijn verloofde was daar ook ondergedoken. Want die wilde natuurlijk niet voor de moffen in Duitsland werken. En toen de bevrijding kwam, zei mijn vader: Jullie hebben nou lang genoeg hier rondgehangen. Dat zei hij tegen mijn man. Dus zorg me dat je als tolk of zo met de Canadezen of zo mee kan gaan. Want mijn man kon nog niet terug naar Amsterdam om te gaan werken bij zijn vader op kantoor. En dus hij meldde zich toen bij het militair gezag in Eindhoven om als tolk of iets mee te gaan helpen. En toen zei ze: Ja, maar. Jij hebt Nederlands-Indië gewoond, spreek je nog een beetje Maleis? Ja, zei hij. En toen zei hij, nou, we zitten te springen om mensen die ja. nog Maleis spreken. En wel, althans, al is het maar weinig, maar voor de bevrijding van Nederlands-Indië... Maar ja, dat en... ging om hem. En u sloot zich daarbij aan? Ja, want eh, toen hoorde ik dus dat hij dus daarvoor naar Nederlands-Indië ging. En toen dacht ik, ja, ja. ik wil mee. Ja. En dus ik vroeg aan mijn ouders van... Nou, uh, laat ons dan eventjes snel trouwen. We waren al twee jaar verloofd, dus het ging niet dat hij niet goed genoeg voor me was. Maar samen in militaire dienst, dat was dus ja, dat was geen soort van huwelijk. En dus, toen ben ik dus toch maar weg. Ja, en was hij dus thuis daarvan? Nou, dat was dus inderdaad... Uh, ja, nou. uh, hoe noem je dat? Uh, on ongewenst huwelijk... En dus uh, kinderbeperking, dat dus doodstonden Ja, maar u bent toch gegaan, hè tegen het ouderlijk gezag in. Ja, ja. ja? dat klinkt heel stoer, maar dat was heel vreselijk. Nou oh ja, dat was zeker in de jaren veertig natuurlijk toch uh, heel anders dan vandaag ja. de dag. Ja, want mijn ouders waren dol op mij. Het ging ja. niet om mij en ook niet ja. om Guus, maar het ging om het principe van de katholieke kerk. Ja. En toen ging u naar Engeland? Ja, en, en... De... Daar zijn we getrouwd voor de Engelse wet, want in Nederland kregen we geen toestemming. Nee. Zeg maar, uh, u bent daar getrouwd en u hebt daar een militaire opleiding gehad, begrijp ik. Ja, in Vroeverhampton, vrij kort. En, maar mijn man die werd, omdat hij Maleis sprak, meteen ingedeeld bij de intelligence service. Dus die bleef in Londen. Nou, en toen zijn we zes weken later, ja. gingen we in Liverpool aan boord van een troepentransport... Naar Australië. Ja, toe. Maar wat, wat hebt u aan militaire training geleerd? Wat, uh, wat moest u gaan doen? In Wolverhampton leerden we om te beginnen het verschil tussen een soldaat en een majoor. Ah, de rangen. De rangen en standen. Maar we leerden ook een, een, een marcheren en een hele strenge discipline. Ja. Verder leerden we natuurlijk ook hoe je een wapen in en uit elkaar moest halen. En we hadden Maleisische les en voedingsleer bijvoorbeeld. Ja. Want we leerden dat. Die mensen die in die kampen in Indië zaten... ja, die kon je niet een boter met spek geven. Nee. Ja, dus en, dan en dan maakte zo'n lange reis vanuit Engeland... We naar e Brisbane, Australië? Ja, via Panama-kanaal. Ja. Want de Suez-kanaal was natuurlijk nog gesloten. Met een paar vrouwen aan boord een heleboel mannen natuurlijk. Ja, en dus we werden dus onder politiebewaking... in een speciale hoek van het schip <laughs> Om die mannen bij u weg te houden. Ja, want dat was natuurlijk... dus ja, als je lang aan boord zit en op ja. zee... Dan krijg je zoutwaterliefde. Noemden ze dat zo? Zoutwaterliefde? Ja. ja? En dan worden die kerels weer een beetje extra sexy. En dus, uh, die moesten ze dus. wij moesten beschermd worden. Na een lange tocht komt u in Australië aan... en u kan eindelijk de Nederlanders helpen... die onder de Japanse bezetting geleden hebben. Wat voor mensen trof u aan? Hoe zagen ze eruit? Hoe leefden ze daar? In Australië bedoelt u? Of ja, in Australië. Ja. Daar da hadden we het, het, het kamp van generaal... Uh, MacArthur, en dat was dus het Amerikaans kamp in Brisbane En dat was kamp, kamp Columbia, en dat was super deluxe. En daar kregen we heerlijk eten en alle soorten fruit... wat we niet meer gehad hadden in de oorlog. En dus we vonden het heerlijk. Ja, maar, die... maar we kregen daar de training. Ja, en toen, uh, uiteindelijk komt u in ons Indië, toen nog ons Indië, uh, terecht. En daar gaat u de Nederlanders echt helpen. Uh, uh, wat kon u voor ze doen? En nou, je had natuurlijk dat de jappen die hadden dus alle Nederlandse mensen verdeeld over het hele Archipel. De mannen in Thailand, weet ik waar. En de vrouwen in aparte kampen, kinderen apart. En dus, is, al die gezinnen waren dus uit elkaar gehaald. Mm -hmm. En dat moest weer bij elkaar gebracht worden. Dus ik ben toen ingedeeld bij de afdeling van de KDP. Mm -hmm. Dat was kantoor, disciplines, persons. Laten we zeggen, gezinshereniging ging u ja, al Ja, dat proberen in zoverre te kijken, waar, waar hangen ze allemaal ja, uit? Maar in die chaos... Want de mensen die dus uit die kampen kwamen, die wilden graag terug naar hun eigen huis. Maar die huizen waren bezet door Japanners en vernield. En dus er was ook bovendien geen vervoer. Dus je kon die mensen niet gewoon allemaal loslaten. Die moesten dus gekropen worden. Ja. En ze waren natuurlijk heel erg onder voet, heel erg zwak. En de die werden in eerste instantie naar Australië gebracht. Daar heb ik ze dus mee opgevangen. Dan kregen ze dus rode kruis, een pakketje, een tandenborstel en zo. En dan gingen we dus iedere ochtend, mochten ze met ons mee. Want ze kregen textielbonnen om nieuwe kleren te kopen... En toen ze in Australië aankwamen, we dachten... een kindje van 3 jaar, maar dat was vijf jaar, had hij meer geen eten gehad. Dus nee. ze zagen er zo slecht uit. Het zijn, het zijn de, laten we zeggen, de afschuwelijke gevolgen van de slag in de Javazee... die dus vandaag herdacht wordt. Hè? Waarbij Karel Doorman met zijn vloot uh, ten, ten onder ging. Ja. En waarvan u net zei, ja, daar hoorde je uh, geen berichten over. Dat konden we toen niet weten. Ja. Maar toen u daar uh, in Indië zat, zag u echt wat er gebeurd was... Uh, had u het gevoel, hier, hier, uh, hier kan ik echt een helpende hand bieden in deze chaos? Ja, heel zeker. Want we hebben dus inderdaad... Uh, de, ja, het was heel dankbaar werk ook. Want je kon die mensen zo helpen. Hmm. Hè? En ze waren dus eigenlijk ook ja, heel blij dat je ze hielp. En het gekke is dat we toen nog helemaal niet in de gaten hadden... dat die Japanners, die Indonesische kinderen en mensen... hadden opgestookt tegen ons. En dat had je in het begin niet zo gauw in de gaten. Want in feite waren het allemaal heel lief aardige mensen. Mm. Maar toen ze elkaar hadden opgejut om tegen die blanken te gaan, mm. nou, gaan pesten... want het was meer plagen... Ja, hebt u dat eigenlijk ook echt ervaren? Ja, zeker. In welke, in welke opzicht hebt u dat uh, gevoeld? Aan ze, gezien? ze gooiden rustig een de in je huis... En, en er gebeurden vreselijke dingen. En er werden dus inderdaad gewoon hier en daar moorden gepleegd. En ja, je kreeg daardoor dus een heel rot gevoel. En je kon lang niet overal zomaar vrij lopen. Want dat kon heel gevaarlijk zijn. Nou, u zei net, ik heb wel militaire training gehad, maar... Eh, ja, ben, dat had er niks mee te maken. Je kon niet schieten daar natuurlijk. Bent u ook bang geweest, vroeg ik me af? En, nou, we zijn wel, wel bang geweest dat we dus inderdaad weer een hand genaten in... Want we hmm. wonen op een gegeven moment in een soort van flat. En toen werd er een hand gedaan en meneer binnen gegooid. En dan ben je toch wel bang. Ja, hebt u op enig moment misschien wel gedacht... waar ben ik aan begonnen? Ik zat wel goed in Brabant. U was bevrijd in 1944 als nee, een van de eerste. Nee, absoluut niet. Ik was om te beginnen 22 en ik was avontuurlijk genoeg. En ik vond het dus gewoon niet anders dan... dan ja, je plicht om andere mensen te gaan helpen. Ja. Want door die oorlog was je opgesloten geweest in Nederland... En u hebt daar een paar jaar uh, hulp geboden. Hè? Wanneer bent u weer vertrokken uit Indonesië? Uh, toen ik de eerste baby verwachtte... en toen uh, leek het mij verstandiger om dus terug te gaan naar Nederland. En dat was dus eind 1947. Ja. En mijn man, die, die kon nog net... Uh, begin januari 1948 kwam hij dus terug... Als gewoon gedemobiliseerd. Ja, maar het heeft u natuurlijk, denk ik, een levenslange band gegeven met, met, met Indonesië? Heel sterk zelfs. Maar dat had ik eigenlijk al, want mijn, mijn grootmoeder, die kwam uit Nederlands-Indië. En, uh, en haar zuster was Malatti van Java, een bekende boekenschrijfster uit die tijd. Een beetje ouderwetse uh, boeken. Maar die hadden wij als kind dus allemaal gelezen. Dus als klein kind zei ik al: ik ja. wil naar een Indië toe. Mooie verhalen ook van P.A. Daum en zo. Die boeken, ja. die las u. Ja. Ja. Ja. En misschien wel van Beb Fuik. Uh, ja, dat is allemaal van die Indische schrijvers. Hè? Ja, maar dat Rico is eigenlijk niet... Dat, nee, dat, dat nee. hadden we toen nog niet. Maar we hadden die boeken van Melati van Java. Ja. En dus, nou ja, die heb ik... Dus. Wat mooi. En, en ja... Mijn vader die had dus ook een bepaalde band met uh, het gevoel voor ja. Nederlands-Indië. En uh, die band hè, die u dan hebt met Nederlands-Indië, uh, uh, komt die bijvoorbeeld vandaag de dag nog terug? Uh, op, op enig moment in een jaar? Uh, nou, mijn man en ik zijn er dus nu twee keer terug geweest. En je vindt het er heerlijk, het is zo'n ja. prachtig land. En die mensen zijn zo aardig, zo ontzettend aardig. Dat er, dat er oorlogen politieke acties zijn geweest, dat, dat was eigenlijk heel jammer. Ja, de, de, de acties onder het kabinet de race. Ja. ja, hadden ze niet moeten doen. Nee. was ook niet. Ja, komt die Indonesiërs, die waren opgestookt door die jappen. Die wilden eigenlijk niet zo rottigs doen tegen ons. Maar ja, ze moesten wel. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld 15 augustus, is dat voor u nog een belangrijke datum? Het eind van de oorlog in uh, nee, we waren de toen, Pacific? Nee, we waren toen in, in uh, Camp Columbia in Brisbane. En dus dat werd toen wel gevierd. Ja. Maar daar bleef het bij. Ja, toen vielen de atoombommen natuurlijk op... Ja, daar waren we heel blij mee. Want als dat niet gebeurd was, dan was de oorlog nog langer geweest... en dan waren er nog meer mensen doodgegaan. Ja. Die atoombom was de redding voor iedereen. Is 15 augustus, bijvoorbeeld ja. 2012, ook nog een datum voor u... waarvan u zegt, daar sta ik nog even... Nee. Nee, nee. dat niet? Ja, het spijt me om te zeggen, klinkt onaardig. Dat geeft helemaal niks. Klinkt nee. onaardig, maar het zegt me in zeker zin niks meer. Nee. Het enige was, de, toen was wel ons de knelt militaire, ja. dat was opgedoekt, dus wij bestonden niet meer. Nee. Dat hebben we ook gemerkt. We kregen geen rode cent. En u hebt wel vrienden gemaakt daar Enorm, in Enorm veel vrienden. En die, dat zijn echt vrienden voor je leven. Ja? Ja, heel sterk. En die geweldige band die er nog, wie er nog leeft. Want de meeste zijn langzaamaan dood. Maar het <laughs> klinkt een beetje somber. Maar... Nou ja, ik mag het zeggen. U, u bent 89. Nou, mensen ja, mensen kunt wel uitrekenen als je in 1944 naar Indië gaat... als 19, ja. 22-jarig meisje. Ja. Dan hebt u een hoge leeftijd. Hoe kijkt u terug op die periode? Ik had ervoor geen goud willen missen. Het was zo'n interessante tijd. En je hebt uh, zulke dierbare herinneringen. Maar ook, ja, interessante tijd natuurlijk ook. Ik had het niet willen missen. Nee, En, en al, die, al die kneelmilitairen die zich toch min of meer... door de Nederlandse regering in de kou hebben voelen gezet... hebt u daar ook nog mededogen mee? Nou, dat was heel akelig in het begin. Toen werden we zo'n beetje, dat hoorde je hier en daar... van, oh, jullie hebben meegedaan, jullie zaten in... met die politieke acties. En dus jullie horen bij die moordenaars. Je werd er gewoon ja, op aangekeken. Nou, ik vind het heel bijzonder dat ik met een oud kneller heb mogen praten. Ik dank u wel dat u hier wilde zijn... Mevrouw Wilma Goosens, kortenhorst Wil na, hè? Niet... Wil na, ja. Met de Nicolaas. Nee, geen Marie. Nee, de Marie gaat eruit. Wil na. Ja, voor ja. het verschil. Ik dank u wel eh, dat u dat verhaal wilde vertellen. Een mooi persoonlijk verhaal. Naar aanleiding dus van de Slag in de Java-Zee vandaag eh, 70 jaar geleden. Ik aan volg mij, zou Karel Doorman hebben gezegd. De vraag is of hij dat gezegd heeft. Hij heeft in ieder geval laten weten, all ships follow me. Dank u wel. Uh, op ons site Twee Dingen kunt u meer informatie over onze gasten van vanavond teruglezen. Kunt u ook reacties achterlaten. Straks BNN Today met uh, Luc Diekink. Hallo. Goedenavond. Goedenavond, We hebben zo meteen Kees Mayfield de gast. Die komt spelen en ook praten. En we hebben nog meer muziek toevallig gisteren gekeken naar het Songfestival. Ik heb gekeken naar een mevrouw met een indianentooi. Dus ik dacht al die journalisten van het Songfestival gaan straks in cowboy Park, die kant op. Nou, dat weet ik niet. Dat kan ik misschien aan de vraag zometeen. Want ze is hier en uh, ze komt langs om te vertellen over haar indianetooi. Maar ook over de liedje, want het is een leuk liedje. Dat allemaal zo meteen Ook John de Mol. Tenminste, we gaan over hem praten hoe hij is als investeerder. Allemaal na het nieuws van half negen met Rachid Finch. Radio 1. Het NOS Journaal. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat het kabinet niet verder moet bezuinigen. Hij schrijft dat in een opiniestuk in de Financial Times. Volgens Teulings zouden verdere bezuinigingen de recessie kunnen verergeren. 15-jarige meisje uit Den Haag dat zaterdag dood op straat werd gevonden... is met messteken om het leven gebracht. Volgens de familie werd het meisje gedood in de woning van de 25-jarige verdachte. Hagenaar meldde zich zaterdag zelf bij de politie. Het Duitse parlement heeft ingestemd met het tweede reddingspakket voor Griekenland. Een tiental parlementsleden uit de coalitiepartijen stemden tegen het nieuwe reddingspakket. Zij geloven niet langer dat het pompen van miljarden in Griekenland de oplossing is. En bij een schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Ohio is een scholier omgekomen. Er zijn vier gewonden, van wie twee in kritieke toestand. Schutter is opgepakt, zou gaan om een scholier. Wat zijn motief was, is nog onbekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Luc Ikink. Het is maandag 27 februari, iets over half negen. Goedenavond. John de Mol is niet alleen tv-tycoon, maar ook nog eens een keertje zakenman. Met de verkoop van bol.com heeft hij vandaag miljoenen winst gemaakt. Hoe doet hij dat toch, die John? En het wielerseizoen is weer begonnen. En de grote belofte van dit seizoen is Sebastian Langeveld. Samen met onze sportman Erben Benemas praat ik met hem. En Schaamaar is terug van weg geweest. Uh, en gewoon seks hebben in bed met de missionarishouding. Retroporno, daar ga ik het over hebben met Jan Heemskerk van The Playboy. Ga ik naar onze webcam. Kun je meekijken? Radio1.nl. Kees Mayfield heeft net zijn debuut-cd uitgebracht. The Many Colored Beast heet hij. En die kreeg goede recensies. Daar gaan we zo meteen over doorpraten. Maar eerst Kees, hoe was jouw dag vandaag? Ik had een, uh, een rustige maar gezellige dag. Oh? Ik, uh, ik begon met mezelf te spelen. En uh, daarna had ik een, uh, een interview. Je dus begon met jezelf te spelen? Ja, ja. En toen had ik een interview. Op Niet tegelijkertijd. Nee, maar, precies. Uh, Oké. Okay. Yeah. Maar je dacht, ik laat de dag zo beginnen. Ja. Oké, okay. ja. nou, prima. Wat jij ja. wil. Zometeen ga je spelen. Mooie liedjes uh, doe je. Check ook onze Twitter. Twitter.com slash BNN Today. En Facebook.com slash BN Today. We gaan naar de sport. Ik ga niet aan Gio vragen hoe zijn dat begonnen. Over retro porno. Over uh, retro uh, porno. Juist. Sorry. Nee, we gaan het hebben over voetbal. Want komende woensdag oefent Oranje tegen Engeland. En Rafael van der Vaart is er niet bij. Hij heeft te veel last van een enkelblessure. Gisteren meldde keeper, keeper Michel Vorm zich al af afwege ziekte. Bondscoach Bert van Marmerk roept geen vervangers voor die twee op. Waardoor de Oranje selectie nu uit 22 spelers bestaat. En van die 22 staat er nog een klein vraagteken... achter de naam Mark van Bommel. Die traint op...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 Dus toch een beetje geblesseerd. Robben denkt wel dat hij kan voetballen. Hij is zelfs gebaat bij het spelen van wedstrijden om weer in zijn ritme te komen. En Dirk Kuyt die kwam in een beste stemming in Noordwijk aan. Hij won gisteren namelijk voor het eerst een echte prijs in Engeland. Namelijk de League Cup met Liverpool. Hij speelt er nog een belangrijke rol ook. Toen ik erin kwam, nou ja, dan score je een goal en dan denk je dat dat de winnen is. Maar... Uh... Nou ja, toen kwamen we toch nog tot penalties. en uh, Ook met de penalty uh, ging het goed en die ging erin. En uiteindelijk win je. En dat is uh, fantastisch om op Wembley uh, zo'n zo prijs te winnen. Het heeft even geduurd. Bijna zes jaar. Maar goed, uh, we hebben er hard voor gevochten. En ik uh, ben er blij mee. En League Cup is een beetje het Engels Beker toernooi? Het uh, is het Engelse Beker toernooi, maar niet zo belangrijk als de FA Cup. Dus ah, ja. het is eigenlijk wel een beetje een kleine prijs. Maar ja, in hey, Engeland dat het het weet toch een prijs, je. Ja. Ja, ja, in Engeland vinden ze alles heel belangrijk. <laughs> uh, die wedstrijd trouwens tegen Engeland die is woensdagavond in het Wembley Stadion in Londen. En dat is die wedstrijd die een tijdje geleden. Niet doorging oh ja. vanwege die rellen toen. Ja. Uh, de aanklager betaald voetbal van de KNVB. Gaat zoals verwacht een onderzoek doen naar de actie van Feyenoorder Kion Fernandez. in de wedstrijd tegen PSV van gisteren. Op tv-beelden was te zien dat hij een kopstootachtige beweging maakte. in de richting van PSV of Marcello. Schetsrechter Liesveld had het niet gezien. Nou, dat komt vanavond allemaal aan bod. Natuurlijk ook heel veel Oranje in langs de lijn vanaf 10 uur. Kijk aan, dankjewel Giel. Radio 1 PNN Today. Ahold heeft bol.com vandaag gekocht. 350 miljoen euro kost het. En daarmee maakt tv-producent John de Mol een grote klappen, want hij heeft aandelen in het investeringsmaatschappij Sierte... die de webwinkel verkoopt. Volgens Erik Smit, journalist van Follow the Money... heeft de Mol miljoenen euro's winst gemaakt met die deal. Goedenavond, Erik. Goedenavond. Ja, is hij zo'n goede zakenman of is dit gewoon puur toeval? Nee, dat is zeker geen toeval. De Mol die heeft een, een, een lange historie van het doen van uh, uitstekende deals... Uh, uh, waaronder bijvoorbeeld Versatel jaren geleden, een telecombedrijf in Nederland. Daar heeft hij uh, vele tientallen miljoenen mee verdiend. En uh, ja, ook dit is er weer een, een mooi voorbeeld van. Ja. Uh, ik heb het vermoeden dat ze ongeveer uh, uh, 100 miljoen in totaal hebben verdiend vandaag. Samen met NPM Capital. Dat is de investeringsmaatschappij van de familie Ventener van Vlissingen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat ze ongeveer ieder 45 miljoen uh, te verdelen hebben. Ook en dat is een aanzienlijke som natuurlijk. Ja, ja. En, en, en doet John de Mol dat dan zelf? Bedenkt hij zelf dat hij uh, bol.com gaat kopen en later verkopen? Of heeft hij uh, daar zonder mensen voor? Ja, dat heeft hij uh, natuurlijk zijn mensen voor. Want uh, de Mol dat is een, een hele slimme zakenman. en uh, Een hele slimme zakenmensen die weten dat ze niet alles alleen kunnen. En de Mol heeft een hele goede investeringsmanager. Al sinds uh, eind jaren negentig die man die heet... Uh, uh, Frank Botman, en die is de baas eigenlijk bij de investeringsmaatschappij Seerte. Dat was voor Talpa Investments. Uh, dat bedrijf is overgenomen door uh, Delta Lloyd, de verzekeringsmaatschappij. En uh, meneer Botman die is zelf ook mede-eigenaar van het management. Maar in het in het fonds, zeg maar, is, is, is, is de, de Mol nog aandeelhouder. Voor hoe groot hij daarin zit, is het niet helemaal bekend. Want uh, Delteloord zelf zit erin. En er zitten ook nog andere uh, uh, bedrijven in die met, uh, met veel geld erin hebben geïnvesteerd. Mm -hmm. Maar het is heel duidelijk dat uh, de Mol, samen met, met, met Botman, daar wel de strategische lijnen uitzetten. Dat zag je aan die deal met, met, uh, met bol.com. Het is uh, eigenlijk, eigenlijk alleen maar media en telecom deals. En alles eigenlijk wat ze doen, dat ligt toch wel een beetje in de, in de lijn van de strategie die de Mol ook uh, eigenlijk heeft uh, neergelegd. Ja, voor maar wat, wat, maakt, wat maakt John de Mol dan, dan tot zo'n goede zakenman? Hij bemoeit zich overal mee, toch? Ja, nou ja, kijk, uh, zijn, uh, zijn leermeester van vroeger, uh, de, de legendarische Willem van Koten, uh, Joost Den Draaier, ja. die heeft uh, vier termen voor, uh, voor succesvol zakenmanschap. En dat zijn uh, de vier T's: tijgeren, uh, noemt hij er een van, toewijding, talent en de laatste is. Timing, en die kwam vandaag weer mooi naar voren. Want ze verkopen dat bolletje dat komt natuurlijk ook op een heel bijzonder moment. Uh, want het staat te verwachten dat, dat, dat uh, Amazon ook Nederlandse markt uh, de Nederlandse markt gaat betreden. Uh -huh. En juist ja, op dat moment verkopen ze dat. Dus daar kun je toch wel aan opmerken dat dit de timing inderdaad weer uh, van de mol uitstekend is. Maar. Uh, let wel, het is natuurlijk ook uh, een, een prestatie van die botman en natuurlijk van uh, een NPM Capital uh, die daar natuurlijk ook mee te maken heeft. Ja, maar hoe dan ook, zeggen, ja. uh, je kunt van de mol niet anders zeggen dat die man buitengewoon een be begenadigd zakenman is. Dat, ja. Wat hij allemaal niet gepresteerd heeft de laatste, nou, 30 jaar mag je wel zeggen, is natuurlijk uh, uh, voor Nederlandse begrippen van uitzonderlijk omvang. Wat een van zijn trucjes, of het ja, zal wel een truc zijn wat meer mensen doen, maar wat hij ook doet is dat als hij in een bedrijf investeert dan koopt hij nooit de meerderheid van de aandelen, waarom eigenlijk niet? Nou ja, je ziet, veel van die deelnemingen heeft hij uh, heeft die, heeft die eigenlijk zo'n zo invloed al... Uh, dat hij eigenlijk helemaal geen meerderheid nodig heeft. Dus waarom zou je dat dan doen? Een heel mooi voorbeeld is natuurlijk de overname die vorig jaar is gedaan... door zijn eigen investeringsmaatschappij, Palpa. Uh, die heeft hij uh, samen met Sanoma, de, de grote uitgever, hebben ze uh, SBS overgenomen. Mm -hmm. Daarin heeft de mol slechts een belang van 33%. Maar uh, hij leelt daar natuurlijk wel een beetje de lakens uit, want... In, dat, in, in, in, die, in, dat, in die joint venture eigenlijk hebben ze, ja, is natuurlijk de mol degene die uh, de content of de inhoud moet produceren. Ja, en dat en, en het meeste verstand heeft van televisie. Verreweg het meeste verstand. Dus eigenlijk is hij daar leidend in voor een, een minimaal bedrag... En verdient hij er ook, als hij het goed doet, ook nog het meeste aan, want hij heeft natuurlijk als, als rechthebbende van die, van die formats, is hij natuurlijk degene die natuurlijk daar de meeste poen aan verdient. Ja, en... nou, dat is een voorbeeld van iemand die dan heel slim dat in elkaar zet, minimaal geld aanwendt om zo'n deal voor elkaar te hebben en daar het maximaal van profiteert. En uh, dan kan ik me voorstellen dat John de Mol denkt van nou, het wordt tijd voor, uh, voor een nieuwe investering, want deze, daar is hij nu vanaf. Zit er al iets in het schema van John de Mol, denk je? Nou ja, het is een, het is een, inderdaad, tuurlijk, want John Wall is zit natuurlijk nooit stil en, en, en die van, want uh, hij Talpa ook, dat lijkt al, ook niet, uh, dus dat zijn hele strategische denkers. Um, ze hebben natuurlijk nog een heel belangrijk belang in... en De Mol, het bedrijf wat De Mol zelf heeft opgericht. Uh, dat is een, een klein belang. Dat hebben ze samen met de, de heer Silvio Berlusconi... want al zijn investeringsmaatschappij Media zet En de alleraardigste bankiers van Goldman Sachs. Die ja. zitten daar ook in. Maar dat bedrijf, dat is, zo, er is zoveel schuld in... dat het eigenlijk technisch failliet is. Dus die, hele, uh, die, die, die schuld hebben ze moeten saneren. Zoals eigenlijk nu ook met Griekenland is gebeurd... Hè. Wat al, al, al tijden met Griekenland aan de gang is. En wat gebeurt nu. Dat heeft, in Nederland is dat nog niet echt een, een onderwerp geweest. Maar in, in, in januari heeft een Britse krant. Een Britse kwaliteitskrant. Daily Telegraph. daar een stuk over geschreven. Die hadden binnen het bedrijf. die zeggen dat. Um, de mol, uh, of als Seerte eigenlijk, een, een belang in en de mol aan het vergroten is. zie oh, je ja. eigenlijk een combinatie met het belang wat de mol al heeft in uh, dat Sanoma, waar hij natuurlijk eigenlijk zijn, zijn, zijn Nederlandse platform heeft, een proeftuin heeft gecreëerd om al zijn formats uit te proberen, heeft hij natuurlijk ook de grootste entertainmentfabriek van Europa weer... Uh, heeft hij daar weer de, de, de grootste vinger in de pad. Nou, daar zie je dus aan dat Mol... natuurlijk een ongelooflijk goede schaker is met zijn mensen. Ja. En, uh, en dat hij hier natuurlijk... ongetwijfeld een grote slag gaat slaan. Ik hoor dat het mooi is dat John de Mol er is zo... om het een beetje te volgen in de, in de financiële wereld. Dankjewel, Erik Smit. Ja, graag gedaan. Hier in de studio is uh, Kees Mayfield. heeft zijn gitaar te pakken. Straks gaan we praten in eerst het eerste nummer All Right Louise. Dog. Potverdorie, Kees. Wat een intiem liedje. Dank je. Ja. Kom, uh, kom, uh, kom even lekker bij de microfoon zitten als je wilt. Um, ik ben een beetje verslag. Of na verslag. Een beetje, uh, dat je zo'n studio speel je dan stil. In plaats van dat je er heel veel... Was dat de bedoeling? Ja, ik, ik hoorde eigenlijk niks door headset, dus het zetten, zitten mij helemaal stil. Ja, ja, ja, dat snap ik Ja, maar ik, ik zat hier... Uh... Oh, je hoorde niks op je koptelefoon? Nee, nee maar dat zal lekker dan nooit mijn stemmen in mijn kop. En dat is ook wel... Uh... Ja, en, precies. Ja. Nou, nee, niks van gemerkt. Prachtig was het. Hé, <laughs> hey, uh, je bent tegen digitaal tegen de monologie. vooral geld verdienen zodat je vader met pensioen kan gaan. Dat klopt allemaal ja, nog, hè, geloof juistje. ik. Ja, ja, ik lees het allemaal even voor. De meeste muzikanten willen dan de wereld gaan veroveren, maar jij wil hem eigenlijk verbeteren. Klopt dat? Ja, ja. ja, ik heb vanmiddag, uh, zoals ik straks al zei, een, een lange interview over gehad. Ja. En uh, terwijl ik er weer ervan herinnerd, inderdaad, waar het gewoon om, uh, om gaat. Ja. En, en, uh, en, en uh, onze redactrice van uh, BNN2D die heeft jou ook gesproken. Ja, heel fijn gesprek. Ja, was een leuk <laughs> gesprek. Ja, heel ja. goed. Ze zei wel, zij zei, ze vond het heel leuk, maar ze zei wel. Het is geen jongen voor ditjes en datjes. Het is een serieuze jongen. Ja. En met een serieus doel. Ja. Wat is dat doel? Wat is dat doel? Uh, veel praten met mensen. Over wat Heel veel praten, over, over, wat? over dierentuin, over monarchie, over dingen die, uh, die wij voor normaal nemen, maar die eigenlijk niet normaal zijn. Nee, want het is wel raar. Of nou raar, het is opmerkelijk dat, uh, dat een gesprek wat over jou zou gaan, dat het dan zo ineens over dierentuinen, over ja, monarchie gaat. En de hele dag over jezelf praten gaat ook vervel. Ja, dat ja, ja. is echt, uh, opeens is alles gezegd. En, uh, het is van gesprek leuk als je. Als het voor alle twee partijen interessant blijft. Dus, ja, dat, uh, precies. Ja. dus eigenlijk wil je niet zoveel over jezelf praten, maar meer over andere dingen. Ja, en kijken waar we, waar we op uitkomen. Ja, nou, het... Ik ga toch proberen om nog een klein beetje bij jou te blijven. Dat, ja, ja, is... dat moet ook maar een keer <laughs> gebeuren dan. Um, je bent muzikant, maar je hebt wel. Een, de, de, de, de, de, de, je denkt over dingen na. Verwerk je ook, dat ook in je muziek? Uh, nee, niet, tenminste niet bewust. Nee? En uh, die twee dingen we ook uh, heel bewust gescheiden. Waarom? Nou, het valt me op, des te minder ik over mijn muziek nadenk, des te beter het gaat. En des te minder ik het laat beïnvloeden door anderen. Als een soort druppel bloed in een zwembad. Des te, des te makkelijker het mij afgaat. Mm -hmm. En met praten dan kan ik veel dieper op dingen ingaan. Dus, dat, uh, ja. dus je wilt het allebei doen eigenlijk? Ik doe het allebei. Ja, ja. hoe doe, doe je dat dan ook op het podium? Dat je dingen gaat vertellen als een soort van troubadour. Nee, dat, en, uh, nee, ja, nee, dat was, niet. Dat he? ook weer niet. Nee, okay. nee. Een een-op-een -een gesprek dat werkt natuurlijk het best. Anders hou ik een monoloog en dan komt het nog steeds van één kant. En dus... wil je dan in dat een-op-een -een gesprek mensen overtuigen van nee, je gelijk? Niet. nee niet. Nee, gewoon samen ontdekken en samen tot een uitkomst komen en samen. Ja, anders is het een heel saai gesprek als ik de hele tijd de een de ander moet overtuigen. Ja, was je altijd al zo'n serieuze, serieuze jongen? Nee, nee. nee, ik heb heel lang geprobeerd mee te spelen met alles. Maar, uh... Wat was dan het moment dat je dacht, nou, nu is het klaar, nu ga ik doen wat ik zelf wil en, en, en ook denken en praten en doen wat ik zelf wil? Uh, met muziek was dat uh, tijdens de eerste keer bij een open mic... En met, met, met, met het praten, met echt nadenken over dingen... was eigenlijk de eerste keer een artist. Dat ik dacht van, dit moet stoppen nu. Oké, okay, dus, over die dierentuin. Een dierentuin ja, moet stoppen. Ja, ja. En, en dan ga je natuurlijk veel meer nadenken over dingen. En uh, dan kom je eigenlijk bij de kern. Ja. ja. Maar je bent, we, we zaten net al even een, uh, een, een beetje te praten. En uh, we hadden het ook over die aflevering. Jij was bij De Wereld Draait Door. Ja. En uh, dat dat ook een... Uh, die aflevering waar Rutger Kastikum zo van, van langskreeg. En allemaal boze mensen. En toen ja. zei jij ook van... Ja, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel mee met al die boosheid. Nee, wij, wij zaten daar uh, ja, vredelievend bijna hippieachtig. En uh, dan komen er opeens allemaal mannen met pakken en, en ego's en, en, en woede. Ja. Uh, het leek wel, ja. Ik heb dat niet meer gezien sinds uh, het, het schoolplein. Dus ook het uh, Affreel. En voel je dan op je plek daar? Nee, nee. Wij, maar je wij... moet er wel staan als muzikant. Het is wel een mooie plek om te staan, natuurlijk. De wereld rijdt door. Ja, is dus Een concessie die we moeten doen om. Uh, om, om uh, wat jij straks al zei, weet je. Om mijn vader met uh, pensioen te laten gaan. Ja, want dat, is, dat vind ik wel opmerkelijk. Hè. Uh, wat doet je vader voor werk? Uh, die werkt in een fabriek. En hoe oud is hij? Uh, 52. En waarom, uh, wat is er mis met zijn baan? Waarom moet die pers in met pensioen nu ineens? Nou, dat, dat valt op veel meer mensen te betrekken. En daarom vind ik het heel mooi om over te hebben. Ja. Uh, mensen die iets doen waar ze niet voor gemaakt zijn. En ik ben benieuwd wat er met mensen zou gebeuren als ze hun volle potentie benutten. Mm -hmm. En ik heb dan het, het perfecte voorbeeld van mijn vader, maar dat, dat geldt voor. Uh, wij hebben, jij en ik, hebben het geluk dat we kunnen doen waar we goed in zijn, of we goed in zijn, waar we voor gemaakt zijn. Ja. Maakt niet uit hoeveel uren er in een dag zitten. Ja. En als je het ziet bij mensen die dat niet kunnen, dat, dat, dat doet mij gewoon pijn. Ja. En, en dus is jouw, uh, jouw serieuze doel om genoeg geld te verdienen... zodat je vader met pensioen kan en dus kan ja. gaan doen. en een bandlid ook. Die is, uh, die is meubelmaker. En die is ook uh, gemaakt om uh, muziek te maken en kunstwerken van hout. Echt. Ja. Maar ja... Daar dat vechten we voor. Maar ja, daar vechten we voor. Maar dat is nogal een gevecht. En is het ook wel jouw gevecht om dat te doen? Want het is toch bijvoorbeeld van zo'n bandlid. Ja, die is meubel maken. Maar dat, dat is toch... Iedereen moet werken natuurlijk ook. En zo. Moet jij, is dat wel jouw uh, verantwoordelijkheid? Ja, ja, ja, je geeft al perfect argument. Iedereen moet werken. En ja. dan ga je vragen waarom moet dat dan? Nou, omdat je geld moet verdienen. En waarom heb je dan geld nodig? Om dat te kunnen eten. En dus zonder geld kan je niet eten. Nou ja, dan moet je gaan stelen. Nou ja, dan vraag ik me af eens... Wat, wat, wat, ik, ik kom dus ook, ook elke keer op dat uit. Geld. Ja continu geld. Dus misschien moeten we dat maar gewoon eens uh, iets, uh, iets anders op verzinnen. Ja, ja. Dus eigenlijk uh, zeg, wil je, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat jij... Nou, ik heb hier vanmiddag een gesprek over, van vier uur over gehad, dus <lacht> we gaan heel snel tot. Dus het, het, het behalve daar kom ik wel steeds op uit. Ja, ja. Het maar Ook al wil ik het zelf niet eens. meer. Nee, en, maar, maar toch wil je, je, je lijkt me niet een jongen die nou heel verschrikkelijk veel geld wil gaan verdienen met zijn muziek, per se. Nee, nee, nee, totaal. Ik, ik, ik heb niks aan geld. Nee. Maar wel als ik ermee kan bereiken dat mensen kunnen doen wat ze behoren te doen in, in het leven. En dan verdien ik met liefde zoveel geld mogelijk. Dus jij gaat de komende jaren voor andere mensen aan het werk eigenlijk? Uh, ja, zo kan je het wel stellen. Ja. Uh, <tch> Opmerkelijk, ik vind het wel opmerkelijk. Want het, het, ja, de meeste mensen willen toch gewoon spelen... en dan, nou, dan kun je geld mee verdienen en dan word je lekker rijk mee. Dat kan natuurlijk ook. Ja, we moeten nodig eens af van dat, uh, van dat, van dat plaatje, denk ik. Ja. ja. Ben jij uh, uh, uh, niet te idealistisch? Nee, nee. Ik, ik, ik denk te idealistisch is... We hebben volgens mij, die uitdrukking bedacht. Ja. Van, uh, ik, ik moet heel veel mensen die zo zijn momenteel van, van ja, prek alsjeblieft niet mijn bubbel leeg. Want uh, ik vermaak me prima en ik wil niet nadenken over dat soort dingen. Ik wil gewoon met mijn kinderen naar de dierentuin en daar is niks mis mee met ja. opsluiten. Maar iedereen is het ook met me eens. Valt me op. Daar dat ben ik niet op uit. Maar niemand vindt dierentuinen leuk en gezellig en mooi. En, en als je gewoon vraagt van uh, wie zijn wij om dieren op te sluiten? Ja. Ja, inderdaad. Wie zijn wij om dieren op te sluiten? Ja, maar ja, goed, dan zou je kunnen zeggen... Van, ja dat is mooi om, om een soort van... Uh, uh, dat, als leerdoel bijvoorbeeld voor kinderen... Ja, ga je, ik ga het van je winnen, denk, denk ik. Hè? Mijn... Je hebt er lang over nagedacht, vermoed ik zo. Dierentuinen, dat... Um... Nee, dat ons egoïsme over... Het, het is niet waard. Is dit een beetje een soort wat we nu hebben gevoerd... Dit gesprek is een soort van samenvatting van gesprekken die je vaak hebt? Ja, ja? Ik heb de, dan vind ik het ook heel leuk om... Uh, ik heb zo'n persrondje gehad en dan heb je een, een miljoen gesprekken... met allemaal mensen met dezelfde vragen. Ja. En dan is het heel leuk om gewoon een draai aan te geven. Ik vind nou, het toch moeilijk om een soort van beeld van je te krijgen... Uh, uh, uiteindelijk, wat voor persoon je nou bent. Nou, dan hoop ik, ik, heb, ik een beetje ik, dat het zes nu wel zo. Ik en ik heb een hekel aan dierentijd. Volgens mij is dat... Uh, <laughs> <laughs> ik denk dat het een notendop is wie ik yeah. Dave Mayfield is. Hartstikke <laughs> ja. goed. Hey, ik vond het een prachtig liedje. Dankjewel dat Dank je het kon spelen. Al. Radio 1, The Today. Is het waar dat je je condooms niet in je koffer in het bagageruim moet meenemen als je gaat vliegen? Die vraag gaan we zo meteen beantwoorden in onze rubriek Durf te Vragen. En Joan Franca is hier om zo meteen te vertellen hoe ze aan die prachtige verentooi kwam. Maar ook om te vertellen over haar prachtig liedje. Check ook onze Twitter, twitter.com slash en facebook.com slash En als je helemaal wil kijken, kijk je op radio1.nl. Uh...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 Hashtag Durf te Vragen. Is het waar dat je condooms beter niet in je koffer kunt stoppen als je gaat vliegen? Hashtag Durf te Vragen. Kom dan weer in Amsterdam met Kalja van der Linden. Goedenavond. Er zit een kern van waarheid in dat de temperatuur in de bagageruimte van het vliegtuig is een stuk lager dan in de rest van het vliegtuig En grote temperatuurschommelingen en extreme temperaturen uh, versnellen het verouderingsproces van latexcondooms. Maar er moeten wel verschillende temperatuurwisselingen en hele extreme temperaturen zijn dan willen meteen een probleem opleveren. Wat wel voorkomt, is dat ze af te dingen bij de douane verdwijnen. Ja, het zijn toch gewilde goederen en niet iedereen durft ze zelf te kopen. Dus als er een koffer gecontroleerd wordt en er zit een lading condooms in die ze aanspreekt, wil dat toch wel eens verdwijnen. Hashtag durf te vragen. Lekker mee je handbagage dus. Zometeen Joan Franca, onze inzending naar Azerbeidzjan voor het Eurovisie Songfestival. En Erben Wenemars nodigt Sebastian Langeveld uit. Hij is het uh, ja, grootste talent in Wielerland. Dat allemaal zometeen, na het nieuws met Rachid Finch.